En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. Nederlandse sportbonden willen fors meer geld... om op sportgebied in de top 10 van de wereld te komen. Het budget zou in 10 jaar geleidelijk moeten stijgen... van zo'n 65 miljoen nu naar bijna 200 miljoen euro... Dat staat in een rapport van de sportkoepel NOC-NSF dat morgen wordt aangeboden aan Prins Willem-Alexander. De sportkoepel heeft de ambities van 25 bonden geïnventariseerd. Op de Olympische Spelen van 2020 hopen de bonden 82 medailles te halen. Twee jaar geleden waren dat er bij de zomerspelen nog 16. De sportkoepel wil aan de hand van het rapport kritische keuzes maken over de koers van het topsportbeleid en de ontwikkeling van talent. Op het Markermeer bij Volendam is een zwemmer uit het water gehaald die probeerde te ontkomen aan de politie. De agenten waren gealarmeerd omdat een man op een charterboot in de haven vernielingen had aangericht. Hij sprong in het water toen agenten hem mee naar het bureau wilden nemen. De politie schakelde een reddingsploeg in. Na korte tijd zagen ze hoe de man door de havenmond in het Markermeer opzwom. Hij is vanwege onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht en daarna overgebracht naar het politiebureau in Volendam. In een nationaal park in Canada is na 21 jaar het lijk gevonden van een Amerikaanse gletsjerbeklimmer. Het lijk is vrijgekomen doordat het ijs van de gletsjer smelt. Twee wandelaars ontdekten het lichaam toen ze een tocht maakten over een bevroren waterval op de 3500 meter hoge gletsjer. Volgens de reddingsbrigade is het lijk door de kou goed bewaard gebleven. De klimmer stortte in 1989 naar beneden toen een ijswand afbrak. De zoektocht naar de klimmer moest destijds worden afgebroken vanwege lawinegevaar. De route over de bevroren waterval in Canada is riskant. Er zijn al veel klimmers overleden. Het weer, ook vanavond veel bijen, Het waait hard aan de kust, mogelijk stormachtig met windkracht 8. Ook morgen bijen, daarna droger en warmer. Dit was het NOS Journaal.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 te weinig Fijn het van ander. Andere. en dan ben je dus uit balans dus zeg maar het is eigenlijk complete yin yang het takkensysteem. en die moeten maar steeds ook weer in balans zien te blijven want en, dat is natuurlijk streven. en dan bedoelen we met een takkensysteem geen takkensysteem. nee het nee. is een takkensysteem Levensbon -takken. Levensbon -takken. Ja. Uh, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dit uh, te gaan bestuderen want je hebt daar ook uh, je volgt daar een, een speciale opleiding in hè? je gaat ja. er ergens naar toe ik ben derdejaars cabala leerling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 Alleen uh, ze doen uh, ja, wat dingetjes erbij. Uh, je ja, ziet eigenlijk uh, meer. aan uh, hmm. de, de, de Groene Godin is een hekscafé Haarlem. En als je daar binnenkomt, dan ziet het eruit als een echt Harry Potter winkeltje. Met allemaal uh, heksen boeken. en uh, okay. allemaal fantasy dingen. Daarachter is een, een kamer met een stamtafel, en daar worden lezingen gehouden.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 Beste luisteraar, welkom terug bij Inspiratieradio. Radio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liamat en we gaan het hebben en we hebben het zelfs over de kabbala en engelenenergie. Kabbala hebben we net over gehad, uh, nu een beetje engelenenergie. Um, ja, engelenenergie, Kabbala, wat, wat, wat is engelenenergie? Nou, ja, dat is uh, eigenlijk. Uh... Ja, vertel. Want <middels> dat, dat interesseert me heel erg. Ja. <middels> engelenenergie, dat is uh, zeg maar. Uh,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 uh, uh, uh, therapie met engelen. Dus voor elk uh, ding, als ik zeg van nou iemand is een beetje die weet eigenlijk niet precies wat hij moet doen of is het niet lekker zoveel, dus dan pak ik die set erbij. Dat gaat eigenlijk allemaal louter intuïtief. Okay. En doe je dat thuis? of Heb je een praktijk thuis? Of doe je dat bij mensen? Of ik alleen doe op het beursen? bij mensen thuis en ik uh, draai op uh, Spiri in, uh, in de regio. weet ik, onder andere Nicky's Place... Uh Onder andere, man, onder andere ja. niet aan komende maand. Maar ook op, op de Parafielbeurzen. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Tootkaart. Dat kaart. is bijzonder, hè? Iemand met de die met de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 Ik weet echt niet wat er op dat kaartje staat. zeg maar niks. Terwijl die Kralito, die komen dus wel in één keer binnen. Daar heb je veel mee mee. Dat kan je Kennelijk. veel mee. Ja, dat is ook wel. de god van, ja. uh, van het schrijven. Hè? Van het woord. Dus de wijsheid, met weer ja, met het woord kom je weer bij die kabbala. Ja, ja. ja uh, nou, dat ja. zit in alles. Alle, zeg maar, uh, grootheden en uh, wijsgeren uit vroege tijden die komen eigenlijk altijd op hetzelfde. Het dat, dat gaat allemaal over...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 Van El Giro met uh, Ramsey Lewis. Change. Somehow our love survives. Now we're in our prime, and it's once upon a time, people entertainin'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 We zijn al bijna aan het eind van ons gesprek. Is er nog iets wat je de luisteraars uh, zou willen meegeven? Iets wat je zelf zou willen zeggen dat je denkt van... Uh, nee, gewoon een... Uh, dat je denkt van nou, uh, mensen, let daar eens op. Haha. Uh. Nou, daar heb ik nog een uur nodig. heb je nog een uur nodig? <laughs> ja, maar je nog een keer terug. terug. Het gaat erom... Eerlijk duurt het langst. Dat vind ik eigenlijk een uh, hele strakke. Dat wel... de, de wereld is natuurlijk vergeven van huigelaars. Uh, Zo met Maar, nee, een <laughs> okay. maar daar een moet je bij mij mee eigenlijk mee. nooit mee aankomen. En dat woord door mensen met kwaade opzet, die nemen mij dan nog eens kwalijk dat ik dat doorzie. Dan oh. valt hun plannetje in de duigen. Ik bedoel maar, dus dan denk ik van, gewoon niet te raar doen. Een beetje okay. heksachtig dus.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 Door die dus ja, te gebruiken voor ja, allerlei goede doelen. He, voor genezing van de aarde bijvoorbeeld. Want wij hebben er wel een potje van gemaakt hier. Is dat zo? Ja, vind ik wel. No. <laughs> het staat allemaal in een prachtig ja. artikel in het Spiegelbeeld. Uh, vier bladzijden. Het is heel het veel foto's. Ja, het help, is een, uh... heel, heel prachtig ook met, met, met foto's... Uh,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 En zo is het plaatje weer rond. Precies. Dank je wel, Lilian, voor het hier gedaan. zijn. Dank je wel. Dank je wel.